Uur. City Dijkers met het NOS-journaal. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Russische troepen opzettelijk hulpgoederen naar steden in het midden en zuidoosten van het land blokkeren. Om zo een humanitaire catastrofe te veroorzaken. Volgens de president is het een bewuste tactiek om zo inwoners over te halen om met de Russische troepen samen te werken. En om de handelingen van het Russische leger oorlogsmisdaden. Een adviseur van Zelensky meldt dat de afgelopen dag... meer dan 9000 mensen zijn geëvacueerd uit een aantal belegerde Oekraïnse steden. De meeste mensen, bijna 5000, vertrokken uit de havenstad Mariupol... via de humanitaire corridors die Oekraïne en Rusland hebben afgesproken. Rusland zegt dat het veel meer bewoners van Mariupol heeft geëvacueerd. Wel 13.700. En Rusland zegt dat de mensen graag naar Rusland willen vluchten... zodat hun veiligheid kan worden gegarandeerd.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 De kleindochter van de man die in een onderzoek naar het verraad van Anne Frank is aangemerkt als hoofdverdachte... ...voelt zich belazerd door de onderzoekers. Die noemden het meest waarschijnlijk dat de Joodse notaris Arnold van den Berg... ...uit lijfsbehoud het adres van het achterhuis aan de Naties doorspeelde. In trouw zegt zijn kleindochter de conclusie pas vlak voor publicatie te horen te hebben gekregen. Het weer temperaturen rond het vriespunt met lokaal wat mist... In de ochtend lost hij snel op en dan is het de hele dag zonnig. Het wordt 12 of 13 graden, maar door de wind voelt het kouder aan. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -m -m. Met nu de nacht. problem baby, da, baby. Dan op 106.9 FM. The names can't cram my stuff I love you, it. -E. and Bucks collared greens A little hot water cornbread I love you too, Cat Daddy But don't you let that go to your hands That's what I'm talking, baby,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 You think about the consequence. Slow like up, you don't know me like.